Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van een zware aardbeving. Donderdag was er een met een kracht van 6,2 in de buurt van het eiland Sulawesi. Er zijn 46 doden en honderden gewonden. Het is een enorme chaos, zegt correspondent Annemarie Kass. De elektriciteit uh, werkt in veel gebieden nog niet. Stromend water is een probleem. Uh, er, gaan, er gingen filmpjes rond vandaag van uh, mensen die een vrachtwagen tot stoppen dwingen met messen in hun hand... omdat ze uh, het eten uit die vrachtwagen opeisen. Er is een grote hulpoperatie gestart, maar veel wegen zijn onbegaanbaar. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. Vanochtend nog één met een kracht van vijf. Veel mensen slapen buiten of in no tentjes, omdat ze bang zijn. En ondanks de coronaregels was het vanochtend druk... bij de laatste training van Feyenoord... voor de klassieker morgen tegen Ajax. Honderden supporters zongen daar de spelers toe... en hadden vuurwerk mee.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 Al is er dan maar eentje die niet valt, dan hebben we dat ook een goed gevoel ja. In totaal staan er 550 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaar om sneeuw op te ruimen. Het weer nog niet warmer dan een graad of 1 vandaag en dus sneeuw. Langs de kust is het al begonnen en vanmiddag en vanavond valt er overal 2 tot 5 centimeter. Blijft alleen niet zo lang liggen. In het westen gaat het vannacht weer dooien, de rest van het land volgt morgen ook. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 We'll Lekker begin van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Je de Petser Boys en Suburbia. Een sneeuwzaterdag wordt het vandaag, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Ja, Zandvoort op zaterdag drie uur lang live vanaf de Tolweg 10A. Uh, ja, het nieuws had er al over. Uh, er is aan de kust al sneeuw te zien, maar ik heb nog geen sneeuw gezien. Nee, ik zag een heel klein beetje wit uh, op, de, op, de, <laughs> op de straat toen ik hierheen liep. Maar uh, ja, als dat er sneeuw is... Nee, maar ik heb uh, even zo'n zo, zo, zo buienkaart bekeken. Maar uh, er komt wel iets aan, hè? In ja. de loop van de middag. Dus uh, nee, het wordt, het wordt winter. Uh, of het is al winter. Dus het is koud, grijs en uh, nou, straks sneeuw erbij. Wat willen we nog meer? Dus nou, ik kon de sneeuwbanden niet vinden van de scooter, dus uh, die staat gewoon uh, op zok. Op zok. Op hok, over op z'n hok gesproken, dat brengt me bij de duif die gevlogen is, uh, zogenaamd vanuit de Verenigde Staten naar Australië. Daar is namelijk een duif aangetroffen met een, uh, een Amerikaanse duif, die ja. was geringd ja. met een Amerikaanse ring. is 13.000 kilometer. Kan dat beest nooit gevlogen hebben natuurlijk. Nou, achteraf uh, bleek dat er uh, gesjoemeld was met de ring... en dat het gewoon een uh, duif uit uh, Australië was. Dus je hebt... Oh, ik ben blij dat je dat oplost. Want ik heb dat artikel had ik ook gelezen. Ik denk, nou, die heeft wel uh, mooi toch hier gemaakt. Maar... Ja, dan had hij op een boot moeten zitten of <lacht> ja, zo. Klopt. Ja, nee, klopt. Twee maanden zou hij erover gedaan hebben. Maar het uh, verhaal klopte niet helemaal. Fake news. Fake ja, ja, news. Daar zijn we zo langs maar ook wel aangewend. Ja, nou, het kabinet heeft de stekker er ook uitgetrokken. Ja, nou ja... Dan hebben ze alle tijd om zich voor te bereiden op de verkiezingen in maart. En uh, ja, dat had mij niet gehoeven, zal ik je eerlijk zeggen. Maar uh, uh, wat, ja, laten we dat maar zeggen. Het had mij niet gehoeven, maar goed, in ieder geval... Uh, we gaan ons weer op de verkiezingen, verkiezingen werpen. Hè? Ja, het gaat helemaal nergens over, dus... De, het is weet, niet eens symbolisch. Weet, weet, weet je hoeveel politieke partijen we in Nederland langs hebben? Heel veel. Stuk of 33? Ja, iedereen gaat op zichzelf uh, beginnen. Ze beginnen bij de, bij de gevestigde orde. En dan zeggen ze na een dag van, nou, ik ga toch maar uh, een fractie ja. doen. Ja. Zo kom je aan 33 partijen. Nou ja, Lod Lodewijk Asscher uh, die is uh, ook weg zeg maar, als lijsttrekker bij de PvdA natuurlijk. Ja, dat vind ik terecht. Want hij was hoofdverantwoordelijk voor uh, wat, uh, al die, al die uh, schuldbekende schuldenaren en dergelijke. Ja, maar dat was die Griebus ook. Hoor, dus, uh... Nou, goed. En Groningen moet nu nog langer wachten op hun, hun, hun geld. Want uh, die, die Wiebes is ook weg. Dus, ja, ja, daar ja. hebben we het over. Griebes. Griebus, oh ja. Nee, Wiebes is weg. Nou, dus Groningen kan nog langer op zijn geld wachten. Nee, het is wat. Goed, maar wij gaan vrolijk verder. Kom, ja, hè? nou, uh, als je naar uh, Café Neuf wil. De deur is nog dicht. Ja, maar, is verkocht... maar misschien gaat hij weer open. Want het is verkocht. Hij schijnt verkocht te zijn, hè? Ja, dus, nou, uh... dat is wel zeker. Het staat erop. Ja, staat erop. Ja, staat erop. Oké, okay, dus uh, nou, wie, wie weet wie het gekocht heeft, mag ons bellen. Want ik ben erg benieuwd uh, wie daar, gaat, uh, wie daar aan, aan de slag gaat. 5730393, Als oh, je het weet. Oh ja, of uh, onze 06-nummers. Goed, uh, wat gaan we? Nou, terug naar de reguliere uh, uitzending. Nou, we hebben ook nog uh, vanavond uh, vrienden van Amstel oh. in uh, Ahoy. Oh, zou je denken van ja, dat kan toch niet doorgaan? Nee, dat was ook uh, niet gepland. Nee. Maar uiteindelijk hebben een uh, aantal uh, groepen toch gekozen om te gaan optreden vanavond. En dat wordt allemaal gestreamd. Daarover straks veel meer. Goed, we gaan eerst om uh, even om half drie eens even kijken of het uh, weer uh, beter wordt of slechter wordt. Uh, wanneer de sneeuw komt en wanneer de sneeuw weer weggaat. Dat allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dieren van de week. Ja, uh, tot mijn, to, ik, tot mijn uh, schrik uh, las ik van de week uh, bij het dier van de week... Uh, het wist op de app van... Uh, ja, er, er zitten er nog maar twee. Ja, en uh, dat is Suus. De uh, volledige naam is Susanna. Uh, of Dreetje, Eén van de twee. Dus uh, er uh, zitten erg weinig dieren momenteel in het dierentehuis. Tien over half vijf hebben we natuurlijk Zos Live, Zandvoort op zaterdag live. Een uh, plaats van een uh, live registratie met publiek, zoals dat vroeger allemaal nog kon. En uh, vandaag is de eer aan Rob. Jij mag uitkiezen welke dat gaan worden. Uh, gedicht van de dag. Nou, hoef je ook niet eens uh, druk over te maken. Is ook allemaal al geregeld. Uh, vlees en bloed heet die deze keer. Oké. Okay. Goed, uiteraard hebben we straks Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, na uh, half drie, het tweede deel van het eerste uur... gaan we uh, het interview wat uh, Irene de Jager, onze collega... bij Goedemorgen Zandvoort, had met wethouder Raymond van Haften herhalen... over de aanloop van de Grand Prix. Uh, ik las van de week in de krant dat hij verwacht dat in juni uitsluitsel zal komen... of de Formule 1 met publiek kan doorgaan. Hoe de stand van zaken is, dat uh, liet hij dus vanmorgen... tijdens dat interview uh, uh, met uh, Irene de Jager tijdens Goedemorgen Zandvoort uh, uh, weten... We hebben het in uh, twee delen uh, ge -ge geknipt, om het zo maar te zeggen. Jaap Koper, hartelijk dank voor het knippen. Uh, dat is het tweede deel van het eerste uur. Verder hebben we natuurlijk om kwart over vier pitreport, Report. Want er is weinig of geen nieuws uit de wereld van de Formule 1. Er was dus vorige week nog helemaal druk met... Uh, met verschuiven van de agenda en dit en dat. Deze week iets minder druk, maar natuurlijk nog wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Ik zag uh, allemaal vakantiefoto's van uh, Max Verstappen met zijn uh, nieuwe vlam. Ja, oh ja, ja, ja, die mag ook een keer op vakantie, dat is toch leuk? Uh, goed, verder hebben we natuurlijk twee uur nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende twee uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uiteraard ook heel veel muziek, uh, albert -Jan. Nou weet je dat ik een paar maanden geleden met een uh, plaat aankwam... van uh, Jaap Reesema en uh, Pommelien Thijs. Ja. Ja, weet je wel, in die, uh, rij je nog steeds in die oude... <coughs> even, even de schuif dicht. Ja. In die oude Volvo... Dat ja. jij dacht, ja, wat is dat nou weer voor een plaat? Nou, maanden geleden kwam ik daarmee uh, bij uh, Albert-Jan. En het is nu echt gebeurd, hè? Heel nee, veel ja. uh, weken heeft nee, het uh, ja. op nummer 1 gestaan in België. En nu ook in de top 40. deze week op ik, nummer 1. Ik word te oud voor die ongeheids. Ja, maar en uh, Pommelin Thijs met uh, Nu wij niet meer praten. Maar die ga ik niet draaien, want ik krijg je ruzie met Albert-Jan. Nah. Dus uh, ik hou het gewoon op de disco klassiekers. Uh, zo dadelijk het uh, nieuws in het kort. Maar eerst gaan we even twee platen draaien waaronder deze. Hier is Lasting Music. Not now! My lips light as a feather And it went just like this No, it's never been better Than the summer Of 2002 Ooh. Mm. We were only 11 But acting like grown-ups Like we are in the present Drinking from plastic cups Singing love is forever And never Well, I guess that was true. Ooh. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends, and it went like this. Say. de disco klassieke erachteraan uh, Anne Marie en 2002. Het is tijd voor het nieuws in het kort. We lopen trouwens een beetje achter op schema. Over hebben heeft zo lang gepraat aan het begin. Ik denk dat ja. <laughs> Oké, okay, wat is er gebeurd de afgelopen week? Nou, uh, eerste zorgprofessional Kennemerland gevaccineerd. De 45-jarige verpleeg, uh, verpleeghuismedewerker Janneke van Zorggroep Reinalda... is afgelopen vrijdagmorgen om kwart voor negen als eerste zorgprofessional uit de regio Kermerland ingeënt. met een coronavir Op de priklocatie bij Schiphol kreeg ze de pfizer vaccin toegediend. De komende weken worden in de regio Kermerland ongeveer 300 zorgmedewerkers per dag gevaccineerd. Hoe is het met het gewonde vosje? Of zoals wij het altijd noemen, hoe is het nou eens met Herman? De vos die 6 januari het politiebureau van Zandvoort inliep, is door de Stichting Dierenambulance Noord-Holland Zuid naar Hugo Verwijskliniek in Zwanenburg gebracht. De vos had zichtbare grote bijtwonden, vermoedelijk opgelopen door een gevecht met een hond. Bij de dierenarts hebben ze de wonden mooi gehecht van Herman. Daarna is de vos overgebracht naar de toevlucht, vogel- en zoogdierenopvang. Daar wordt hij door de vrijwilligers goed verzorgd en heeft de vos nu een eigen iglo waarin hij zich terug kan trekken. Hij slaapt veel, maar dat is ook begrijpelijk... na alles wat er met Herman is gebeurd. Uh, Herman krijgt medicatie... en zal een langere tijd bij de toevlucht moeten herstellen. Zodra het verantwoord is, zal het uh, weer worden teruggeplaatst... in de Amsterdamse waterluiding Duinen. Zo laat het de toevlucht uh, weten. Dank aan politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... dierenarts, ambulance en opvang de toevlucht... voor de hulp aan de VOS. Wij, houden, wij volgen dit op de voet, hè Rob? Ja, zeker. En, en, uh, en tegenstelling tot dat geen hond te bekennen in het dierenasiel Zandvoort. Dierenasiels merken dat veel mensen juist nu behoefte hebben aan een huisdier. Er worden gelukkig veel katten en honden opgehaald... omdat mensen door de coronamaatregelen nu meer thuis zijn. Vinden ze het gezellig om een dier te hebben. Ook uh, hebben ze door het thuiswerken nu echt tijd om een band op te bouwen met hun huisdier... In het dierenasiel in Zandvoort zitten op dit moment nog maar twee honden te wachten op een nieuw baasje. Alle andere dieren, katten en honden zijn geplaatst en daardoor is het nu heel rustig in het dierenthuis Kennemerland. Het is de allereerste keer dat er geen hond te bekennen is bijna in het dierenasiel. Behalve Suus en Dreetje en daarover rond de klok van half vijf tijdens het dier van de week meer. Dinsdag 12 januari lanceerde wethouder van Haven de promotiecampagne voor woningisolatie in Zandvoort. Huiseigenaren kunnen zich tot 1 maart 2021 inschrijven voor de actie en profiteren van een extra scherpe prijs van spouw, vloer en bodemisolatie. Ook is er subsidie van het Rijk beschikbaar. Volgens wethouder van Haven is er nu juist een goed moment om te investeren. Door het isoleren van uw woning bespaart u op uw aardgasrekening en verhoogt u het comfort in huis. De kosten van isolatie betaalt u in één keer, maar de besparing ziet u elk jaar weer terug op de jaar-energierekening. En dan kan dat honderden euro's per jaar schelen en is vaak snel terugverdiend. Bovendien is er, ook, is er nu ook een landelijke subsidie beschikbaar. Kijk voor meer informatie over de actiesubsidies en over de voordelen van woningisolatie op www.duurzaambouwloket.nl. Www en tot slot, Ted Saunier tekent een jaar bij. Hoofdtrainer Ted Saunier heeft zijn contract bij SV Zandvoort... met een jaar verlengd. De oefenmeester die al vijf jaar aan de Zandvoortse voetbalclub eh, verbonden is. en Zijn assistent, Abrahim El-Bakali... Die hebben we het afgelopen jaar een paar maanden vervingen. En Raymond Hutz, dus een assistent en coach van het tweede elftal van de club... blijven eveneens werkzaam bij SV Zandvoort. Oké, okay, dankjewel uh, Albert-Jan voor het uh, nieuws in het kort. En mocht je een uh, eindafrekening gehad hebben trouwens... Uh, die een beetje hoger uh, uitviel... dan kan je altijd nog aan uh, woningisolatie gaan doen uh, Albert-Jan. Via de gemeente of zo bijvoorbeeld. Dankjewel voor de tip. Do you go to dream to a place we all know, the land of make believe? <laughs> Veel muziek uit de jaren 80. reis van uh, Basfish en The Land of Make Believe. Nou kijk ik naar buiten en daar zie ik toch wat. Ja. En wat zie ik daar, Albertjan? Uh, Let it snow. Ja, it ja. Snow. Ik zit ook aan uh, de kerstjingles uh, weer te denken. Ja, nee, maar een autente luisteraar had op uh, 1 januari gezegd van, uh, dat de kerstplaten weg konden. Dus we beginnen daar niet weer over. Die zijn weg, maar het sneeuwt nu eindelijk wel. Ja, gelukkig. Uh, vandaag starten met temperaturen rond uh, of iets onder het vriespunt. Gedurende de ochtend lag de temperatuur net iets boven nul en er is ruimte voor het zonneschijn. Vanmiddag uh, raakt het echter bewolkt en volgt het uit het een sneeuw. komende avond valt vrijwel overal in het land 2 à 3 centimeter. Lokaal is dat is een centimeter of 5 zelfs mogelijk. De temperatuur ligt overdag rond 1 graad, maar tijdens de sneeuwval vriest het licht. Zondagochtend valt in het uiterste oosten nog wat natte sneeuw of regen. Elders treedt de dooi alweer geleidelijk in. Kijken we nog even naar de maandag. een matige zuidwestelijke wind voert relatief zachte lucht aan. Het kwik loopt op naar een graad of 6 en daarbij valt er een enkele bui. Maar me me meestentijds blijft het droog. Pas in de avond volgt vanuit het zuidwesten meer regen. Gaan we naar de dinsdag. De dag begint bewolkt met wat regen. Later komt de zon ook af en toe tevoorschijn. In de middag trekken ook enkele buien over het land. Met in het zuidwesten kans op een klap onweer. Het is zacht met 7 graden en een lichte, st st st st stevige zuidwestelijke wind. Wat betekent dat voor de komende tijd voor Zandvoort speciaal? Grote kans dat er weinig verandert aan het heersende weerbeeld. Er blijft van tijd tot tijd neerslag vallen en geleidelijk met een toenemende kans op wat sneeuw, dan wel natte sneeuw. De temperaturen liggen daarbij rond uh, het uh, langjarige gemiddelde voor januari. Met in de nacht de soms lichte vorst. De komende dagen stijgt de bewolking toe en blijft het zo goed als droog in Zandvoort. De temperatuur stijgt naar, tot 9 graden overdag en 4 graden s'nachts. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en is matig windkracht 4. En vanaf woensdag daalt de temperatuur tot 5 graden Celsius overdag en 3 graden s'nachts. Dus uh, dat hoeft dan niet meer gekrapt te worden. Maar uh, als het zo door blijft stil, dan uh, morgenochtend wel stil scheppen. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Albert-Jan. Dat was het weer. Ook na te lezen uiteraard in uh, onze ZFM-app. En de weersite is uh, totaal vernieuwd. En uh, ja, daar blijft je helemaal op de hoogte van uh, zelfs het weer. Per uur, per dag, windrichtingen, uh, druk, uh, noem het maar op. Al die termen komen langs. Heel uitgebreid weerbericht zie je dus op de CFM app. Dat was het weer. En straks gaan we praten met Raymond van Haven, althans. We gaan het interview terugluisteren wat vanmorgen was bij Goedemorgen Zandvoort. Collega Irene de Jager sprak met de wethouder over de Formule 1. En komt er nou wel publiek bij of niet? Nou, dat hoor je straks verderop in het programma Zandvoort op zaterdag. En een deze van Rick Astley en Never Gonna Give You Up. De zaterdagmiddag van CFM. Albert-Jan en ik zijn er elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5 uur. En vanmorgen, of eigenlijk gedeeltelijk ook in de middag vanwege corona. Tussen 11 en 1 hebben wij het programma Goedemorgen Zandvoort gehad. Daar weer interessante gasten en daar gaan we van het weekend ook uiteraard heel veel aandacht aan besteden, albert -Jan. Ja, allereerst, uh, en dat is natuurlijk wel, uh, wel een hot item... Uh, had uh, onze collega uh, Irene de Jager de Goedemorgen Zandvoort... een uitvoerige uh, interview met onze wethouder Raymond van Haven, die inmiddels ook de Formule 1 in zijn portefeuille heeft... En uh, zij spraken over uh, de, de aanloop naar de Grand Prix. In, in ieder geval had de wethouder van Zandvoort verwacht dat er in juni uitsluitend komt uh, of de Formule 1 met publiek kan doorgaan. We hebben het in tweeën gesplitst, of ik moet zeggen, onze collega Jaap Koper heeft het in tweeën gesplitst. Dus uh, nu volgt deel 1. Nou, heel even wachten nog, want uh, technisch gaat er even iets niet helemaal zoals het. Uh, dat hoort bij live programma's. Uh, zoals het moet. Dus uh, ja, maar goed. we zetten hem even klaar en dan hopen we dat, uh, dat hij dan uh, wel in ieder geval gewoon uh, klaar staat. Dus we gaan inderdaad luisteren naar het uh, eerste gedeelte van het uh, interview. Vanmorgen, dus uh, gehad bij Goedemorgen, Zalvoort. FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we zijn weer terug met. Goedemorgen Zandvoort, het is nu Goedemiddag. Het is uh, 1 uur, eh, nee het is 12 uur hè? Ja, van 12 tot 1 is dit jaar. Uh, we hebben, als het goed is aan de telefoon nu, de heer Raymond van Haafden. De wethouder van Zandvoort. Jazeker. Goedemiddag meneer Van Haafden. Fijn dat ik u weer aan de telefoon heb. Ja, uh, een, uh, een stichting. Ja. Een nieuwe stichting. <laughs> of niet? Een nieuwe stichting, ja. ja. Nou kijk, uh, ik, ik, ik zal er even een, een, een, een, maar even een verhaaltje bij vertellen. Kijk, vorig jaar is, zijn we zo ontzettend druk bezig geweest... om alle voorbereidingen uh, zeg maar, te starten richting de uh, Formule 1 uh, dagen in mei. En uiteindelijk uh, wilden we dan natuurlijk allemaal ook graag een druk vol met feestjes en evenementen erbij organiseren. Nou, doordat het allemaal niet van de groep is gekomen, helaas, omdat het allemaal vanwege de coronamaatregelen niet door mocht gaan, hebben we nog eens een keer goed geëvalueerd van wat heeft ons dat nou gebracht, wat heeft het ons geleerd om uh, een bedrijf in te huren die de opdracht heeft om uh, site events, hè, de evenementen in het dorp, te gaan organiseren. Um, we hebben daarna geëvalueerd en uh, we zijn in gesprek gegaan met mensen die uh, op soortgelijke evenementen ervaring hebben opgedaan. Bijvoorbeeld ook al jarenlang uh, het evenement rondom de TT in Assen en we zijn daarmee in gesprek gekomen en we zijn tot de conclusie gekomen samen met Sandford Marketing en DGP om uh, het niet meer uit te besteden aan een bedrijf, aan een onderneming maar aan een uh, stichting die geen winstoogmerk heeft maar ervoor te zorgen dat uh, de belangen uh, van de ondernemers en ook de inwoners van Sandford beter zeg maar, afgedicht zijn uh, door de stichting die uh, ook wat losser van de gemeente afstaat, dat wil zeggen dat we zijn er wel bij betrokken maar ik heb geen dubbele pet meer op waarbij ik aan de ene kant opdrachtgever zou zijn om de evenementen te laten organiseren. Om vervolgens zelf ook weer alle vergunningaanvragen te moeten toetsen. Ja. Hebben we hebben ervoor gekozen om het op deze manier te doen. De stichting die, die wordt hopelijk door de raad uh, eind deze maand uh, ook inderdaad uh, groen licht gegeven. En dan gaan we meteen aan de slag. Ja, even, even terug naar vorig jaar. Hè? Nou, ja. vorig jaar is, is natuurlijk alles klaargezet, kun je wel stellen? Ja. Er, er, er was... bijna alles, ja. Bijna alles is klaargezet? <laughs> bijna alles, ja. In, in mijn simpele gedachte, denk ik dan... dat, dat pak je dan toch gewoon weer bij zijn orenbeet, dat hele verhaal, dat hele pakket... en dat plaats je dan toch gewoon in 2021... en dan hoef je toch niet het wiel opnieuw uit te vinden? Nee hoor, dat doen we ook niet... Alle, alle ervaringen, alle, alle stukken die natuurlijk al in de voorbereiding vorig jaar... natuurlijk al bekend waren, die ook natuurlijk gewoon al met, eh, zeg maar, met de gemeente gedeeld waren... die zijn tot niet verloren, die pakken we gewoon weer op. Ja. Alleen, alleen constateerden we dat het, het werven van sponsors, bijvoorbeeld... Hè, bedrijven van buiten die het, eh, het evenement mede mogelijk zouden gaan maken... dat die sponsors er toen nog niet waren. En de Dus het was toen ook met, nog niet rond? Nee, dat was nog niet rond. Dat klopt. En uh, wat we nu hebben, doordat DGP, de Square organisatie vorig jaar zijn handen vol had om het circuit op tijd gereed te hebben. alle verbouwingen uh, om te zorgen dat het allemaal op tijd klaar was. Had geen tijd om mee te denken en mee te praten over de evenementen buiten het circuit. Gelet op het feit dat we nu in september de race hebben, hebben we nu meer tijd om samen met DGP en Sanford Marketing wel te kijken welke sponsors, welke sponsors van eh, zeg maar de Dutch Grand Prix eh, dit najaar ook bereid zijn om het feestje in Zandvoort en in de regio ook mede mogelijk te maken. Dus we hebben een andere uh, bron, we hebben een andere samenwerking en daarmee hopen we, en verwachten we eerlijk gezegd, dat we veel beter dan vorig jaar uh, echte evenementen kunnen gaan organiseren. Ja, maar die DGP, die, hè, dus de, de rampie, uh, organisatie, ja. dat, dat is dan toch ook een commerciële instelling? Ja, dat klopt. nee we, we zijn, Kijk, er zijn een paar dingen die zij, die zij dan in, in die stichting die opgericht gaat worden, gaan bijdragen. Dat wil zeggen dat uh, als je kijkt naar uh, alle vergunningaanvragen, als het gaat om een mo mobiliteitsplan dat nodig is om alles rondom het circuit veilig en goed te laten verlopen, dan zou je uh, dat commerciële bedrijf waar we vorig jaar mee zaken deden, die moest apart ook nog een eigen uh, mobiliteitsplan ontwikkelen om publiek dat naar de verschillende evenementen zou gaan... om die ook goed en veilig door, door het heen te laten gaan. Daar zijn extra kosten voor gemaakt. Nou, dat gaan we nu samen met de DGP. Die zegt, wij moeten toch het mobiliteitsplan, uh, dat mobiliteitsplan maken. Dan nemen we in één keer ook, zeg maar alle vergunningen die daarover gaan... en alle afspraken die daar voor nodig zijn, nemen we in één keer mee. Dat spaart ons kosten. En dat is eigenlijk de bijdrage die DGP levert. Maar voor de rest gaan zij zich niet bezighouden... met de uitwerking en de uitvoering van al die evenementen. Daar bemoeien zij zich verder niet mee. Uh, dat is ja die stichting. Ja, maar die stichting, dat zou een eenkoppig bestuur worden. Begrijp ik dat goed? Nee hoor, Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is wel zo in, in assen, maar dat hoeft niet per se. Uh, het, het, het kan dus gewoon een bestuurder zijn... die zeg maar de, de eindverantwoordelijkheid draagt... maar op zich heet of na zich uh, mensen heeft... Die uh, echt, echt bedreven zijn en, en ervaring hebben om echt uh, nou, de activiteiten en evenementen te laten organiseren. Ja. Dus het is niet per se noodzaak dat het in één persoon gevat is, dat kunnen er best twee zijn. Ja, nou ja, weet je, normaal gesproken dan heb je een bestuur en dan is er een secretaris. En dat is dan vaak degene die dus uh, de, de activiteiten doet. Hè, die zorgt dat alles ja. geregeld wordt ja. natuurlijk. Ja. Nou, ja. Uh, de, de, meestal is er ook nog een paddingmeester uh, bij betrokken. Uh, ja. En dan heb je de leden nog. En, en vaak zijn dat dan de mensen die, die zeg maar de werkzaamheden doen voor degene, ja. voor het bestuur. Ja. Dan is dit geval toch anders. Dit is een, een, een, een zakelijke stichting. Dus niet echt een stichting die wij normaal gesproken kennen... als een vereniging of een stichting met inderdaad een bestuurder... die zelf zegt, hè, voorzitter, secretaris, penningmeester en, en leden. Uh, uh, dat is in dit geval niet. Het is een zakelijke stichting. En dan kan het zo zijn dat één uh, bestuurder de verantwoordelijkheid draagt... voor uh, zeg maar, zowel uh, de financiën als de uitvoering van uh, de opdracht... die hij heeft meegekregen en, hij of zij staat dan weer onder toezicht van een raad van toezicht. Dat zijn drie uh, mensen die niet uh, zeg maar in het bestuur zelf zitten... maar toezicht houden op datgene wat die directeur, bestuurder uiteindelijk allemaal doet. Ja. En dat, dat, dat is de controle, zeg maar. Dat zijn zeg maar, de leden, de donateurs die controleren of de persoon dat het allemaal goed voor elkaar heeft... en de afspraken nakomt die we gemaakt hebben met elkaar. En dus zouden dus dat andere bijvoorbeeld structuur... raadsleden kunnen zijn die daar dan op die manier naar kijken? Nee, bij voorkeur niet. Ik zou willen voorstellen om juist onafhankelijke mensen uh, daar wel met in ieder geval met zondvoer... Dus iemand die zeker de Zandvoortse samenhang goed kent en weet wat er speelt en wat er leeft in het dorp. Maar ook iemand die toegang heeft tot uh, zeg maar de regio, de, ook een beetje de politiek uh, goed kent. Want het ligt hier inderdaad nog best wel wat gevoelig als het gaat om het, de evenementen, als het gaat om uh, de Formule 1 en al die andere evenementen. Hè? De, de buurgemeenten, uh, die willen we er vooral bij betrekken. Die willen ook zorgen dat zij het gevoel krijgen om een deel te kunnen zijn, als ze dat willen, van dit feestje, nee. van dit evenement. En niet alleen maar het, het, de overlast ervaren nee, en, en vervolgens uh, uh, aan ons... Zeg maar het feestje te gunnen. Nee, we willen echt proberen ze erbij te trekken, mee te nemen. En euh, nou ja, ook dat je in de regio al het gevoel krijgt: wauw, er gaat iets gebeuren. Die kan je zeker langskomen bij CFM. Zo so, ook deze van uh, Van Morrison in de brown-eyed girl... Iedereen heeft gepraat door met de wethouder Remo van Haaf. En, en gaat het natuurlijk over de stichting die eraan gaat komen? Ja, het, is, het is natuurlijk uh, in september. Hè? Dat, dat is tenminste ja. de, de planning nu. Want de, de, de eerste race is natuurlijk ook verplaatst uh, vanwege corona. Dus het is, Helaas wel, ja. het is allemaal nog niet zo heel erg. Zeker volgens mij. Nee, want er nee. kan natuurlijk nog van alles gebeuren. waardoor dingen weer opschuiven of überhaupt ja. wel doorgaan ja of nee. Dus uh, wanneer denkt u dat uh, dat u die stichting uh, ja dat hangt natuurlijk van de reactie van de van de raadsleden af denk ik hè? want dat moet natuurlijk Klopt. nog gekeken worden. Er wordt uh, er wordt uh, eind deze maand tijdens de raadsvergadering natuurlijk daar als het goed is uh, uh, een besluit over genomen. En daarvoor dus groen licht gegeven. Nou, dat betekent dat we vervolgens daarna heel snel aan de slag gaan om die stichting echt formeel te laten oprichten bij de notaris. Uh, dan moeten aan, een aantal zaken nog geregeld worden. Uh, dus dat heb je niet in twee weken meteen voor elkaar. En wat we dus proberen is al per EVPY al uh, effectief te kunnen starten. Door één of twee interim uh, bestuurders al aan het werk te zetten zodat die al een aantal zaken kunnen gaan voorbereiden om geen tijd te verliezen want het lijkt wel een eind weg hè, september nee, maar dat als gaat, je dat dit vliegt voorbij gaat heel snel het ja. gaat echt heel snel ja. Ja. ja nou is er al natuurlijk over gesproken hè, in de vergadering van 13 september hoe is daarop gereageerd nee dat was in de, vorige week van het begin deze week is het in januari is het geweest. Ja. We het, van de week hadden we onze, onze, onze commissie te gaan. Ik ja. avond. En, en daar is het aan de orde gesteld. En uh, ja, iedereen heeft daar natuurlijk zijn vragen over. van Hoe zit het dan? Leg het nog een keer goed uit. Ja. Wat wil je daar nou mee? Uh, nou, ik heb geprobeerd daar uh, alle vragen uh, van alle politieke partijen uh, daar een helder antwoord op te geven. Um, en ik, ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat dat voldoende is. Maar het kan best zo zijn dat er nog tijdens de raadsvergadering toch nog aanvullende vragen komen. En ik ga proberen die zo zorgvuldig mogelijk en helder uh, te beantwoorden. Ja. En het vertrouwen dat dat voldoende is en dat de raad inderdaad daarmee in meegaat. Ja, want er zijn natuurlijk nu al vragen gesteld hè, door bepaalde raadsleden... van, goh, hoe zit dat? En, en u bent in staat om al die vragen in ieder geval met een goede structuur antwoord te geven? Ja hoor, ja zeker. Daar ga ik wel vanuit dat ik dat hoe u staat bent. Ja, ja, ja. Nou, dat, dan moet het... Ja, weet je, iedereen is... Tenminste iedereen. De meeste mensen zijn voor de, voor de F1 hier in het dorp... en willen graag dat dingen goed gaan lopen... Uh, ik denk dat er natuurlijk ook al heel veel geld uh, in is gestoken... en dat iedereen graag wil dat dat geld wat al besteed is weer terugkomt... en in ieder geval he, niet, niet opnieuw ja. uitgegeven hoeft te worden. Nee, ja. Hoe ziet dat dan, eruit? Ja, nou, weet je, we hebben het vorig jaar uh, in de voorbereiding en uh, in, in het vertrouwen... Dat in mei eh, vorig jaar eh, de Formule 1 verreden zou kunnen worden. Ja, dan ga je toch eh, allerlei activiteiten opstarten. Je gaat eh, met een hele hoop mensen aan de slag. En dat is ook gebeurd. En, eh, en dan zijn er zijn dus een aantal werkzaamheden verricht die uiteindelijk eigenlijk voor niet waren. ...omdat het evenement niet doorging. Nou, dat risico loop je eerlijk gezegd ook dit jaar weer. Dus je kan niet wachten totdat uh, het duidelijk is dat uh, geen coronamaatregelen meer zijn... ...en dat iedereen veilig naar het circuit en naar de Formule 1 en naar Zandvoort kan komen in september. Maar dat weet je pas, als het zo nu gaat, dat weet je pas kort voor het moment dat het evenement ook echt door kan gaan. Ja, dat betekent niet dat je gaat zitten wachten totdat je die zekerheid hebt, want dan kan je niks meer organiseren. Dus, we moeten aan de slag. Dus we moeten zoveel mogelijk voorbereidingen starten. Ja. En dat betekent dat je mensen aan de slag zet om het allemaal goed voor elkaar te krijgen met het risico, met het risico dat je uiteindelijk toch weer uh, het besluit moet gaan nemen. Helaas, door corona lukt het ons niet, mag het niet en kan het niet. Ja, ja, dat is de consequentie van vandaag. Daar hebben we mee te maken. Maar we zijn natuurlijk wel heel zorgvuldig erin en we gebruiken zoveel mogelijk datgene wat we vorig jaar geleerd hebben. Ja. En, en, en, en, en meenemen naar de evenementenorganisatie van dit jaar. Ja. En, en wat we ook willen, en dat heb ik net al een beetje aangegeven, kijk, dat, dat, dat, dat, dat Formule 1-vlammetje, dat, dat, we waren natuurlijk heel enthousiast met elkaar, een paar jaar geleden heeft iedereen in Zandvoort zich sterk gemaakt, eh, ondernemers, inwoners en het bestuur, om eh, die Formule 1 naar Zandvoort te krijgen, nou dat is gelukt, iedereen enthousiast. Ja. Iedereen vol overtuiging van we gaan er iets moois van maken en uiteindelijk ging het niet door en het was een grote teleurstelling voor heel veel mensen. En uiteindelijk merkte ik ook wel aan het eind van vorig jaar, hè, zo november, december... dat dat, dat, dat, die, dat het vlammetje, die vlam van geweldig er gaat iets gebeuren... dat het vlammetje een beetje aan het doven was. Hm. Uh, mensen zagen, waren teleurgesteld, het was niet doorgegaan. En ja, we zitten allemaal in al die beperkende maatregelen. Ik bedoel, je wordt er gezongen van als je niet oplet. Uh, van alles wat je wel en wat je niet mag. En uh, ik, ik vind het zo belangrijk dat we dit jaar, nu, nu vorige week, deze week... Meer Begonnen zijn ...van mensen, we gaan ervoor. Het komt er weer aan. En ik probeer dat vlammetje weer een beetje, een beetje zuurstof te geven. Dat het weer een beetje een vlam wordt. Dat iedereen denkt, oh ja, september, ik heb er zin in. Ik heb een stip op de horizon, daar gaan we naartoe. En met elkaar gaan we er een mooi feestje van maken. En in ons achterhoofd speelt nog steeds natuurlijk het risico... ...dat het misschien, misschien toch niet door mag gaan. Maar ja, laten we het toch alsjeblieft hopen... ...dat eh, met al die vaccinatie die nu gestart zijn dat het ons met z'n allen gegund is om het evenement wel met het publiek te mogen laten ja zeker dat is waar ik me op inzet ja. hè? en, ja. en uh, goed de de oprichtingsakte van van deze stichting die, ja. die staat er hè? is die al klaar is dat een uh, nee hoor nee nee nee nee nee, nee, want, nee nou het concept dan ja, dat, bedoel ik ja, we, we, hebben natuurlijk, we maken gebruik van het voorbeeld zoals dat in het uh, TT Assen, zeg maar, dat festival daar uh, inhoud is gegeven. Dus we hoeven niet alles, zeg maar, te bedenken. Dat, dat is natuurlijk allemaal al uh, in concept, al klaar. Maar het, het, het, het is de notaris uiteindelijk die, uh, zeg maar, de statuten opstelt. En, en niet wij. Dat de, de nee, maar goed, notaris. er moet natuurlijk een input komen van, van, hè, van degene die dus... Uh, ja. uh, en wat je daarin wil gaan doen. En, ja. en Zandvoort. Marketing is natuurlijk ook een, een partij hierin. Ja, klopt. Dat doen we ook samen en ook samen met met hen en met de discriminatieorganisatie. Met ze drieën pakken we dit op, zijn we ermee bezig. En uh, ja, ik, ik hoop dat ik bij wijze van spreken op uh, nou ja, vrijdag over twee weken uh, bij de notaris mag zitten om uh, alles voor te bespreken en dat hij aan de slag gaat om inderdaad die oprichtingsakte voor te bereiden die dan uiteindelijk nog een keertje uh, door het college moet worden getoetst of dat allemaal conform de afspraken en de wetgeving allemaal mag en kan, dat het allemaal goed geregeld is. En dan hoop ik dat het uh, vrij kort daarna inderdaad uh, de goedkeuring krijgt. En dat we de handtekening eronder mogen zetten. Dat doe ik niet hoor, dat is de burgemeester die dat moet doen. Ja. Maar uh, op die manier proberen we dat echt, echt voortvarend op te pakken. Ja. Nou, uh, spannend. Ik uh, ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En uh, nou, uh, Ik neem aan dat de partijen inderdaad uh, met, uh, met de stukken die zij gaan krijgen... kunnen inzien wat er gaat gebeuren en hoe dat zich structuur gaat geven... En ja. Uh, ja, als dat goed is, dan is het goed en dan zal het ongetwijfeld uh, door kunnen gaan. Ja, nou en ook waar ik, waar ik zo blij om ben is dat wij uh, in december al, en, en, en daar refereerde je even naar begin december, hebben wij al aan uh, de ondernemersbelangen Zandvoort en het centrum, het ondernemerscentrum, al uh, uh, laten zien uh, welke ideeën we hebben, hoe uh, de voorbereidingen van start kunnen gaan dit jaar. Uh, en ik ben blij dat uh, de vertegenwoordigers van uh, Horeca Nederland en, en ook de ondernemers vertegenwoordigd in uh, in OBZ... ...dat die allemaal positief hebben gereageerd. En, ja. uh, ik ben ook blij met het feit dat zij afgelopen uh, woensdag... ...ook uh, allemaal een ondersteunende uh, brief of e-mail hebben gestuurd... ...naar de commissie uh, om te bevestigen... Dat, het goed dat, is. Zij, dat zij er in, in ieder geval achter staan. Ja. ja, dat zij er achter staan. Ja, ja. Precies. Ja. Wethouder Raymond van Haafden was vanmiddag te gast bij je. Goedemorgen Zandvoort. Onze collega's, je hoort je elke zaterdag tussen 11 en 1 uur. Het interview herhaalden wij nog een keer in deel 1 van Zandvoort op zaterdag. We gaan op naar het nieuws en weer van 3 uur. Daarna zijn we er nog 2 uur lang. Graag tot zometeen. Suddenly, it was hitting me right between the eyes.